Na zijn politieke loopbaan stapte hij over naar het bedrijfsleven. Jaap Boersma is 82 jaar geworden. De Amerikaanse president Obama wijst een gewapend ingrijpen in Syrië van de hand... Volgens hem is de situatie in Syrië veel ingewikkelder dan die in Libië... waar de VS meedeed aan NAVO-acties. Gisteren riep de Republikeinse senator McCain op tot luchtaanvallen op Syrië. Hij wil dat de VS een internationale missie leidt om strategische doelen te bestoken. En dat moet leiden tot het vertrek van het regime van president Assad. In de Champions League heeft AC Milan zich ten koste van Arsenal geplaatst voor de kwartfinale. Arsenal won in Londen met 3-0, maar AC Milan had de eerste wedstrijd met 4-0 gewonnen. Benfica plaatste zich door een 2-0-overwinning op FC niet uit Rusland. Het weer. Vannacht de graad of 2. Morgen eerst droog, daarna vanuit het noordwesten veel regen en wind. Aan zeekrachtig tot hard. Het wordt 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCV Casa Luna. Gelena Plach. Goedenacht en hartelijk welkom bij Casa Luna. Denkt u er ook wel eens over na hoe het zou zijn als u bijvoorbeeld 20 jaar later geboren zou zijn en of uw leven er dan heel anders uit zou hebben gezien dan toen ik jong was. Ik moest er vandaag even aan denken met die massale onderwijstaking, vanwege de bezuinigingen op het passend onderwijs. Tegenwoordig heeft gemiddeld geloof ik 1 op de 10 kinderen extra begeleiding en zorg nodig vanwege een leer- of een gedragsstoornis. En ik bedacht me opeens dat ik misschien ook wel zo'n rugzakje zou hebben gekregen als ik nu kind zou zijn. Want ik was vroeger behoorlijk druk en ik kon ook erg driftig zijn. En bij mij zat ook een meisje in de klas dat altijd heen en weer zat te wiebelen. Er zat ook een jongen in de klas die af en toe enorme woedeaanvallen kon krijgen. Waren wij dan nu allemaal probleemgevallen geweest? De afgelopen jaren is het aantal leerlingen met een rugzakje in ieder geval met 65 procent gestegen. En dan is het op zich niet gek dat er iets moet gaan veranderen. En misschien dus ook dat er bezuinigd moet worden. Maar wat is nou de juiste manier? Daar ga ik het komend uur over hebben met hoogleraar opvoedkunde Jo Hermans. Hij heeft zich helemaal verdiept in alle voor- en nadelen van het passend onderwijs waar nu zoveel om te doen is. Welkom. Goedenavond. Wat voor leerling was u zelf eigenlijk op de basisschool? Nou, ik begon net na te denken. Ik, ik herinner mij dat ik toen ik in, toen in de eerste klas van wat toen de kleuterschool heette binnenkwam, dat ik al uh, in de eerste week twee keer in de hoek gestaan heb, omdat ik uh, niet luisterde naar de juffrouw mm. en de leuke dingetjes deed die ik wel interessant vond, maar de juffrouw niet zo. Dus wie weet. Ja, is het later wel uh, goed gekomen? Gehoorzaam? Uh, nou, nu we het erover hebben, ik herinner me ook dat ik op, in het gymnasium de, het record had van het aantal malen dat, ik, uh, dat kinderen uit de klas gestuurd waren. Dus ik was de leerling met de meeste keer verwijdering uit de klas. Uh, van een hele brave school overigens. Wat zou dat dan nu kunnen worden? Uh, PDD-NOS of uh, gewoon onaangepast nou, denk, uh, gedrag? Uh, uh, nou, uh, ik denk combinatie van ADHD, ADHD en, uh, en PDD-NOS. Ja. Uh, dat dat er wel in gezeten had. Ja. Dat ja. het zomaar een etiketje had kunnen worden. Ja, en uh, nou ja, zegt terecht dat. En dat gebeurt dus tegenwoordig nee, steeds vaker. Uh, en daarmee bedoelen we dat we die kinderen wat lastiger, wat moeilijker vinden, wat aparter vinden dan andere kinderen. Alleen plakken wij dan nu een diagnose op. Ja die dan ook wel weer consequenties heeft voor die kinderen. Waardoor ze wel weer in aanmerking komen voor extra zorg en extra begeleiding. Goed, nu moeten dus 300 miljoen bezuinigd gaan worden... of dat nou een goed plan is en wat voor gevolgen het gaat hebben. Daar gaan we het over hebben, deze kazeluna. Als u nou een gezicht bij de stem wilt... Dan kunt u naar Facebook toe. Daar staan zet wat foto's op van, van, de gasten, van de mensen die wij te gast hebben. Wilt u reageren op wat Jo Hermans allemaal te vertellen heeft? Dan kunt u dat doen via Twitter. Met hashtag Casaluna. Of gewoon een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. En stel nou dat u helemaal op bent van dat demonstreren vandaag in de arena. En het gesprek nu echt niet kunt beluisteren. Dan moet u zich gewoon via de site van Casaluna aanmelden voor onze podcast en een nieuwsbrief. Want dan hoeft u helemaal niets te missen. Dat was bijna een historische verstaking, 50.000 mensen in de ja, Amsterdam -arena, arena vandaag. Ja, veel. Ja. De grootste staking sinds 30 ja. jaar. Onvrede zat kennelijk heel diep. Zullen we even luisteren hoe RTL Niels dat uh, liet horen? Ja, kind, de van. We staken we samen, samen, samen sterk. We we samen, niet alleen. Een arena vol boze onderwijzers die allemaal zeggen dat ze hier niet uit eigen belang zijn. Ik staak niet zo gauw, maar ik staak omdat ik hier sta voor de kinderen. En de kinderen, die willen we graag goed onderwijs geven. En dat kan alleen als we dat, alles wat we hebben opgebouwd, behouden blijft. En wij richten ons protest nu naar de Tweede Kamer in de hoop dat zij dit signaal van 50.000 leraren niet naast zich neerleggen. Ja, alleen die Tweede Kamer heeft voorlopig, zoals er nu voor staat... is er gewoon nog een meerderheid voor die bezuinigingen. Dus hebben ze nog ja. niet heel veel uh, bereikt. Weliswaar dus worden ze gefaseerd ingevoerd, die 300 miljoen. Bent u het eens, meneer Hermans, met wat die mevrouw zei? Van het kan alleen goed blijven als alles wat we hebben opgebouwd... behouden blijft nu. Nee, dat, dat vind ik niet. Uh, ik denk dat wij in Nederland een systeem van uh, onderwijs voor kinderen... met uh, bijzondere vragen uh, opgebouwd hebben dat veel beter kan. Uh, het systeem is heel erg gebaseerd op het uh, diagnostiseren van zo'n afwijking van een kind. Of een stoornis of een tekort. Of iets wat een kind, uh, zoals vanmorgen een leerling, een leerling op de radio zei, van uh, kinderen die iets hebben of kinderen die iets niet hebben. Ja. Ja, dus die kinderen krijgen dan een lebende diagnose. En die sturen wij dan naar bijzondere vormen van onderwijs. Ja, dat is een beetje de tra traditie in Nederland. Uh, dan noemen we dat speciaal onderwijs. En daarin zijn wij koploper in Europa. Dus wij doen dat het meest vaak van alle Europese landen. En, we, en dat doen we ook steeds vaker. Je dus kunt natuurlijk ieder... zeggen: wij zijn dus heel erg begaan met onze kinderen. En bieden willen maximale zorg. Ja, dat, is, en dat, dat klopt ook. Hè. We willen maximale zorg geven. Maar dat betekent wel dat wij een probleem. dat zich in het onderwijs met een kind voordoet. en dat eigenlijk binnen dat onderwijs in heel veel gevallen zou kunnen worden opgelost als uh, daarvoor de tijd en de bekwaamheden waren bij de, bij de leerkrachten... dat we dat probleem nu in handen van speciale voorzieningen geven. En we moeten ons wel realiseren dat dat voor een kind betekent uiteindelijk... dat hij uh, in een soort ontwikkelingspad, in een traject terechtkomt... Dat blijkt helaas uit cijfers, toch heel vaak leidt tot een maatschappelijk bijzonder kwetsbare ja. positie. Daar wil ik het zo over hebben. Maar nog even wat, wat de minister eigenlijk ook aanvoert, is het, het loopt de spuigaten uit. Met wat er allemaal, hoe grote aantallen zijn die naar het speciaal onderwijs zijn gegaan. Dus we moeten daar iets aan gaan doen. Steunt ja. u op zich die plannen? Nou, kijk, als we de, de ja, die plannen uh, in grote lijnen. Het wetsvoorstel vind ik daar weer zo'n zo uh, compromis waarvan ik me afvraag of dat überhaupt werkbaar is. Maar als, ik, als we Waarom kijken naar de grond... Waarom is de compromis? Grond... Want als ik om, om... Het, het verweer hoor van de ja. leerkrachten van die staken vandaag... die vinden het gewoon vreselijk, draconische ja, maatregelen. De, en, nou, nou, die bezuiniging is nou een hele merkwaardige manoeuvre van de minister... om die nu toe te passen, terwijl het, het, het, het plan nog moet worden uitgevoerd... zeg maar dat eventueel later tot minder kosten voor het speciaal onderwijs zou kunnen leiden. Uh, maar de, als we kijken naar de grondprincipes van passend onderwijs... Hè, dus niet van die bezuiniging, daar ben ik ook tegen... maar als ik dus kijk naar... De, de, de basisprincipes van het passend onderwijs, dan is dat uh, versterkte basisscholen. Dat wil zeggen, uh, zorgt dat uh, daar meer geld naartoe gaat om kinderen met bijzondere vragen te kunnen helpen. Doet dat niet alleen door daar meer mensen naartoe te sturen, dus zeg maar meer handen in de klas en mm -hmm. meer deskundigheid in die scholen, maar ook door de leerkrachten beter op te leiden. Dat wil zeggen dat er toch nu zo'n 100 miljoen per jaar extra wordt uitgetrokken om de mensen in de klas. Te helpen, te leren omgaan met zeg maar, lastige kinderen, zoals, zoals u en ik hè, vroeger waren. Vroeger waren. Ja. Vroeger ik het al bij, Dus er wordt heel veel geïnvesteerd in dat reguliere onderwijs. Tegelijkertijd. Dat uh, gebeurt nu ook. Nou, dat is het plan. Hè? Ja. Dat gebeurt nu niet. Daarom uh, zijn die mensen in het basisonderwijs... en het voortgezet onderwijs nu ook terecht boos. Want zij denken van nou... als we nu ook nog de kinderen die niet naar het speciaal onderwijs mogen... in onze klas krijgen... en we moeten het blijven doen met de, de, de klassengrootte... en de mensen en de deskundigheid die we nu hebben... dan gaat dat fout. En dat is terecht. Maar... Het passende onderwijs is meer dan een bezuiniging. Het is juist het plan om dat onderwijs, het gewone reguliere onderwijs, behoorlijk te versterken. En tegelijkertijd te zorgen dat het speciale onderwijs overeind blijft. Dat wordt niet afgebouwd. Dat blijft op dezelfde aantallen, namelijk 70.000 plaatsen voor kinderen. En dat zijn er heel veel. Als je kijkt naar andere landen in Europa, die houden we overeind. Maar we gaan wel dat basisonderwijs versterken. Tegelijkertijd... Zijn er wat, voor de verdere toekomst zit er niet passend onderwijs wat plannen om die twee vormen van onderwijs wat dichter naar elkaar toe te schuiven? Waardoor je ook niet meer dat hele aparte krijgt van die kinderen. Mm -hmm. Maar er meer uitwisseling plaatsvindt tussen speciale scholen en gewone scholen. Van deskundigheid. Maar als het aan mij ligt ook meer van kinderen. Waardoor kinderen misschien maar korte tijd naar een speciale school hoeven. En zoveel mogelijk tijd in het reguliere onderwijs kunnen doorbrengen. Maar daar zijn de meningen wel over verdeeld. Of die kinderen daar nou beter mee af zijn? Ja, nou, daar heb je allerlei, kun je allerlei meningen over hebben. En die hoor je ook van alle kanten. En er zijn ook allerlei ervaringen. En het lastige is dat je dat nooit kunt veralgemeniseren. Dus voor, voor ieder kind geldt weer iets anders. Ja. Maar als we toch kijken naar het gemiddelde... en we kijken naar het onderzoek dat we hebben op dit terrein... er uh, is een heel groot onderzoek gebeurd door de Universiteit van Amsterdam... waarbij tienduizenden kinderen hebben meegedaan. Waarbij gekeken is, als je nou in het begin van de basisschool... Uh, kinderen waarmee iets is, zal ik maar zeggen... Uh, of naar het, reguliere naar het speciale onderwijs stuurt... of je laat ze gewoon in hun eigen school zitten... en je volgt die kinderen tot het eind van de basisschool... dan blijkt dat de kinderen die in het gewone onderwijs zijn gebleven... beter af zijn, meer leerprestaties, hogere leerprestaties leveren... maar ook zeg maar, emotioneel beter aan elkaar zitten... dan de kinderen die naar het speciale onderwijs zijn gegaan. Sterker nog... Iedereen zegt dan ja, maar dat gaat ten, ten, ten koste van de andere kinderen in de klas. Ook die kinderen zijn in het onderzoek meegenomen. Ook die kinderen deden het beter als in hun klas. Maar hoe dan? Een Waarin aankan. scoren ze beter? Nou, ik uh, toetsen uh, op allerlei vragenlijsten over emotioneel functioneren, sociaal functioneren, uh, lastig gedrag in de klas. Uh, Zo'n zo zo basisschool heeft natuurlijk een heel sterke structurerende opvoedende werking. En als je dat goed doet en je, kunt, en je investeert in de kinderen... dan betekent dat voor de kinderen echt heel veel. Als je ze met elkaar, in, he, dus met elkaar, allemaal lastige kinderen bij elkaar... in een klasje zet, ergens ver weg. Maar in een busje word je naartoe gebracht. Uh, het niveau van het onderwijs is daar duidelijk veel lager... Maar dat de... is volgens mij logisch, want het dat zijn ook, ook langzamer logisch. lerende kinderen. Nee, maar ondanks dat. Hè, de, inspectie doet reken... de inspectie van het onderwijs doet jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Uh, in die speciale uh, scholen zitten naar verhouding heel veel, wat zij noemen zwakke en zeer zwakke scholen. Er wordt heel veel tijd besteed zeg maar, aan het aan het handhaven van de oren in de klas, aan leuke dingen voor de kinderen... aan zorg, maar niet aan onderwijs. Ja. En dat is logisch. Dat, hè, zoals maar wat ja, is op zo'n moment het belangrijkste voor die kinderen? Nou, uiteindelijk uh, uh, vind ik dat je moet denken aan een toekomst. Uh, het leven kan voor ze in die gewone school best soms wat lastiger zijn... wat pijnlijker zijn. En uh, je zult soms wat meer moeten knokken. Uh, ik vind ook dat je er hulp bij moet krijgen. Hè, en in, het, in de uiteindelijke plannen van het pas van onderwijs zit dat ook. Leerkrachten moeten daarmee kunnen omgaan. Ouders moeten erbij gesteund worden. Maar uiteindelijk is het wel beter voor je. Er komt een moment waarop je als kind uh, niet meer in die beschermde omgeving kunt uh, zitten. En je in de samenleving komt. En we zien nu dat uh, aan het eind van zo'n jeugd. Voor veel kinderen die in dat speciaal onderwijs zijn uh, uh, onderwezen. Uh, maar hetzelfde geldt overigens voor kinderen die in de jeugdzorg zijn geweest. Mm -hmm. Van de GGZ zijn geweest. We zien in die groepen een zeer grote uitstroom in de Wajong. En dat zijn dus, dus eigenlijk die op de uitkeringen. Ja, ja, dat betekent eigenlijk dat je al vrij vroeg in je leven een soort stempel krijgt op grond van je diagnose, zeg maar, hè. Mm -hmm. uh, dat je uh, eigenlijk niet meer hoeft mee te doen. Je hoeft niet meer te werken, misschien maar een beetje nog. Je wordt ook niet meer echt serieus genomen. Uh, en dat is natuurlijk. Verschrikkelijk als dat op die grote schaal gebeurt. En het gebeurt maar op is grote daar echt schaal. een één of één verband tussen ja. van als je op een speciale onderwijs nou, zit, dan is de kans groot dat je een whyong Nee, ik zeg, Je kant. kunt niet aleminiseren, maar de grote instrument en de wajong. In Nederland. Hè, we praten over 1 op 11 kinderen die in de terecht terechtkomen. In Nederland? 1 ja, ja, op de 11 kinderen? Even goed nadenken over dat aantal. 1 op de 11, dat is ontzettend veel. De grote ja. uh, groei van die uh, aantallen... die komen uit uh, uh, de kinderen met de lepeltjes... AD, AD, PD, Dinos en lichtverstandelijke beperkingen. Dat dus zijn dus die kinderen die voor een van werk... naar die speciale scholen gestuurd worden. Uh, dus dat zijn wel voor het leven van die kinderen verder... hele dramatische ja. besluiten die je neemt. En natuurlijk zijn er kinderen die je wel in een speciale school moet uh, hebben. Bijvoorbeeld de, de kinderen die echte meervoudige beperkingen hebben. Kinderen die, uh, die echt helemaal doldraaien in de klas. Ja. De, maar, maar dat blijft ook in die plan, hè? Want dat blijft in onderwijs... ook in het plan. Maar dat moet veel en veel minder dan nu. Maar we... toch, want u zegt, van, misschien is het moeilijker als ze naar, naar een gewone school gaan. Uh, maar goed, kinderen kunnen niet altijd beschermd worden. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat ouders denken... van ja, waarom zou ik mijn kind op zo'n kwetsbare of jonge leeftijd... Ja. als nog zo kwetsbaar zijn, daaraan gaan blootstellen? Ja, als je dat, dat kunt uitstellen. Dat is heel moeilijk voor ouders. Uh, dat uh, Je ziet uh, je kind ongelukkig zijn in die klas. Hè? Ja, als die daardoor continu gepest wordt ook, of zo. Ja, je merkt ook dat uh, de leerkracht... Uh, ...op een gegeven moment ook wel genoeg van krijgt... ...van jouw kind, hè? lastig of moeilijk of druk... ...of uh, niet gemotiveerd... ...of uh, gooit met stoelen of met verf. Hè? Uh, en dan is het voor de ouders heel moeilijk... ...om te kunnen zeggen... toch ga ik ervoor om te zorgen dat... ...het in die school voor mijn kind beter wordt... ...en uh, niet de keuze maakt van... ...nou, het is makkelijk om dan naar een speciale school te gaan. Kijk, dat ze vaak door de knieën gaan... Uh, uh, kan ik me heel goed voorstellen. En vaak is dat ook terecht. Maar niet in die aantallen waarin dat nu gebeurt. Uh, ik, er, er was een meneer die onlangs een heel mooi verhaal hield op de tv. Een uitzending over ADHD. Die in zijn jeugd ADHD had gehad. Maar die pas la, op latere leeftijd hoorde dat hij die, die diagnose had. Mm -hmm. En die zei, het dus, was nou maar eerder ontdekt dat ik die estonus had gehad. Dan had ik een betere behandeling en gekregen. En dan was ik misschien nu veel minder ongelukkig geweest dan ik nu ben. Uh, overigens was hij een beetje zo ongelukkig, bleek later. Maar hij vond dat wel lastig. Uh, hij zei op een gegeven moment wel één ding. Uh, hij zei, wat mijn ouders heel goed gedaan hebben... is dat ze mij nooit naar een speciale school hebben gestuurd. Ik kwam heel vaak thuis een bloedneus. Ik ben op school heel vaak weggelopen. Er werd toen in zijn jeugd op school gemept op kinderen die mm -hmm. niet zo makkelijk waren. Uh, ik kreeg voortdurend onvoldoendes, maar ik heb de basisschool, toen nog lagere school, afgemaakt. Ik ben nu ambulanceboerder geworden. Ik ben verpleegkundig geworden. Ik heb een carrière doorgemaakt. Ik ben voorzitter van de vereniging van, van uh, ambulanceverpleegkundigen. Dus ik heb het redelijk ver geschopt in mijn leven. En dat heb ik te danken aan het feit dat mijn ouders mij toen in die moeilijke periode toch op die school gehouden hebben. Hij zei, als ik naar een speciale school was geweest en kijk naar alle andere kinderen in mijn familie die ook dezelfde problemen hadden als ik. Die zitten nu in een of andere uitkering of uh, in armoede of in de psychiatrie. En ik heb in ieder geval nog een normaal leven kunnen leiden. Ja. En als... Natuurlijk kun je dat niet zien. Nee, ik het zeggen? want als tegenhanger wil ik dan met u luisteren naar een, een fragment gisteren uit Nielsuur van de Regenboogschool in Haarlem. Dat is ook een speciaal onderwijsschool. En Jan Appel die vertelt over zijn leerlingen daar. Ze hebben allemaal een verleden. ...vaak een verleden van mislukken in het reguliere onderwijs. En uh, na een moeilijk traject voor dat kind, maar ook voor de ouders. Uh, want het is toch best wel een drempel. Komen ze hier en in alle jaren dat ik dit, onder, dit onderwijs uh, doe... ...zie je dat vrij snel, in ieder geval emotioneel bij kinderen weer uh, dingen recht komen. De meeste kinderen willen absoluut niet terug naar hun oude school. Veel van hen werden daar gepest. Die school vond ik niet echt leuk als ze dachten dat ik dit nog niet kon terwijl ik het wel kon. Je wordt niet verpest, Ieder. Ja, iedereen Ieder. heeft wel. Pas op onderwijs, dat is natuurlijk een fantastisch uitgangspunt. Nou, daar moet de maatschappij wel uh, voor ingericht zijn en dat moet zeker niet worden gebruikt om een bezuinigingsronde te creëren. Het gaat hier natuurlijk ook om wat het emotioneel met kinderen ja, doet, met ja. hun zelfbeeld, met ja. hun zelfvertrouwen. Ja, nou, er zijn een paar dingen die mee opvielen in het gesprek. Ik heb dat fragment gisteren ook gezien. Het eerste wat die meneer zei is van dit zijn kinderen die zijn mislukt in het reguliere onderwijs. En daar zit natuurlijk ook. Weer een probleem. Waarom zijn ze mislukt? Omdat daar niet voldoende aandacht was. En mensen meisje zei: ze dachten dat ik het niet kon terwijl ik het wel kon. Dat is waarschijnlijk heel erg geproblematiseerd en niet gekeken naar wat dat kind wel voor mogelijkheden heeft. Maar kan het niet zo zijn dat zij het op de reguliere school ook niet kon, maar vanwege een ander soort onderwijs het wel kon? Nee, dat geloof ik dus. Uit onderzoek blijkt dat die stelling niet echt houdbaar is. Dat zal best een keer voorkomen. En nogmaals, er zijn ook kinderen die wel in het speciaal onderwijs moeten terechtkomen, maar niet die 70.000 die we er nu in hebben zitten. Ik ben zelf lang directeur geweest van een medisch dagverblijf, waarin ook uh, ik hetzelfde eigenlijk constateerde. Kinderen die bij ons binnenkwamen, die leefden op. Die zag je op hun gemak komen, die, uh, die werden weer speelser en vrolijker. En dat was de invloed van die beschermende, uh, zeg maar zorgzame omgeving, waarin kinderen niet meer hoefden op te boksen tegen die moeilijke buitenwereld. Uh, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, van, nou fijn, hè, laten we die omgeving bieden. Of je kunt ze helpen opboksen tegen die buitenwereld. Of die buitenwereld proberen te veranderen. Want wat wij ook ontdekten, toen wij later gingen kijken... van, wat komt er nou terecht uiteindelijk van die kinderen die zo in mijn instelling... en ik was daarvan overtuigd dat we dat heel erg goed deden. Mm -hmm. We hadden een prachtige voorziening waarin die kinderen konden spelen en leren. We hadden een schooltje, we hadden hele kleine groepjes. Iedereen was hartstikke tevreden. Maar toen wij gingen kijken later, wat komt er nou terecht van onze kinderen... Twee jaar later bleek de helft van die kinderen in een instelling te zitten. En dat hadden ze dus niet geleerd, zich te handhaven in het gewone leven. En dat kun je eigenlijk alleen leren in het gewone leven. Dus mijn redenering is, en dat geldt niet alleen voor het speciale onderwijs... maar ook voor jeugdzorg en GGZ, Geef de zorg daar waar zich de problemen voordoen. Help de mensen die het kind moeten opvoeden, de ouders, de leerkracht en het reguliere onderwijs dat zo goed mogelijk te doen. En probeer dat zo lang mogelijk ook in die gewone situatie te doen. Want dat is de situatie waarin het kind zijn leven moet leren te vinden. Ja. Uh, ook als het kind daardoor op jonge leeftijd al meer tegenslagen... Ook als dat te verduren betekent krijgt. dat, je, want dat ja, klinkt best hard. Dat klinkt hard. Uh, en dat is iets wat wij in onze samenleving heel moeilijk vinden. Hè? Dus accepteren dat ze problemen kunnen voordoen in hun leven... en dat je soms kinderen moet troosten en ze niet kunt helpen... omdat het nu eenmaal lastig is. Uh, overigens vind ik dat we daar natuurlijk... Alles aan moeten doen om dat kind niet lastig te maken. En daarom moeten we ook dat pas in onderwijs invoeren. Zodat dat veel beter kan. Maar het hoort er wel bij dat het leven soms een korte tijd heel vervelend kan zijn. Kijk, ik denk dat iedere ouder die kinderen heeft zien groter worden... weet dat er ergens tussen 0 en 23 jaar... Zal er bij ieder kind wel een moment geweest zijn waarop je denkt, dit gaat helemaal fout. Ja. He, dit is een hele moeilijke fase. Ik heb voortdurend ruzie met mijn kind of ik heb geen greep meer op mijn kind. En dan kun je zeggen, nou dan uh, stuur ik mijn kind maar naar een voorziening of een instelling waar ze hem daarmee kunnen helpen. Wat ook in Nederland heel vaak gebeurt. Hè? Want dat is een beetje het patroon. Je kunt ook zeggen, nou dat gaan wij oplossen. Wij gaan ervoor om dat met, met in ons gezin, of misschien met wat lichte hulp van buitenaf, om dat te proberen op te lossen. En dan zul je merken dat er dan ver weg de meeste gevallen gebeurt. Want hetzelfde patroon als we zien in het onderwijs. Hè? Namelijk dan het kind toch uit de gewone situatie halen... en in een beschermde uh, speciale situatie plaatsen. Dat doen we niet alleen in het onderwijs, maar dat doen we dus ook in de jeugdzorg. We hebben het hoogste aantal kinderen in internaten van heel Europa. We hebben het hoogste aantal kinderen in de GGZ van heel Europa. En die aantallen die groeien jaarlijks echt fenomenaal. Hè? Gevangenis ook toch? Jeugdgevangenissen? Uh, we hebben het hoogste aantal kinderen tussen 12 en 17 jaar die vastzitten... Hè? Uh, veel en veel meer dan alle andere landen in Europa. Twee keer zoveel als het land dat naar ons komt, namelijk Engeland. Dus we hebben de neiging om kinderen uh, die problemen hebben... ergens in de handen van professionals te geven die dan goed voor ze kunnen zorgen. We vergeten dat die kinderen een leven moeten opbouwen. En dat dat soms niet makkelijk en moeilijk kan zijn. En dat je er soms heel veel in moet investeren. En mijn boodschap is dan van, doe dat dan. Met zoveel middelen die we maar hebben. ik speel ik goed dat u, dat u eigenlijk ook vindt dat ouders zich er te makkelijk van afmaken. Te snel hun uh, eigen verantwoordelijkheid nee, niet meer dat nemen. Het, mijn ervaring is, uh, uh, omdat ik vrij lang in de, in de commissie heb gezeten bij het Museum van Onderwijs... die uh, de leerlingengebonden financiering moesten uh, uh, uh, begeleiden... en als ouders daar conflicten over kregen met scholen moesten wij daar uitspraak over doen... Bijna alle ouders willen heel graag dat hun kind in het reguliere onderwijs blijft. Die willen daar ook heel veel moeite voor doen. Die willen daar ook uh, zeg maar de, in investeren, ook in dat kind. En die snappen ook dat dat niet gemakkelijk is voor zichzelf van het kind. Maar er is een grens. En die grens wordt niet door die ouders getrokken, maar door de scholen. De scholen kunnen dat niet aan of willen dat niet aan kunnen. Ook daar zien we natuurlijk hele grote verschillen. De ene school doet dat uh -huh. veel beter dan een andere school. Maar we zagen toch dat heel veel scholen zeiden van... ja, ADHD, PNOS, kondigdezorden, noem al die diagnoses. Maar daar hebben wij niet voor geleerd. Daar zijn de klassen te groot voor. Dit kind verzoelt de sfeer in de klas. Dus die scholen haken af. En dan wordt het voor een kind en ouders onleefbaar. Dus we moeten zorgen dat dat niet gebeurt. En dat kun je breder trekken naar bijvoorbeeld een jeugdzorg... dat niet zozeer de ouders over die uithuisplaatsing daarop aan zitten te dringen. Maar ook nee. veel meer de, jeugd in, de jeugdzorginstellingen. Ja, de, de overheid eigenlijk. Eigenlijk is het zo dat uh, je met een relatief uh, lichte zeg maar, opvoedingsprobleem... Uh, natuurlijk terecht moet kunnen bij de deskundigen. Alleen in ons land hebben we het dan zo georganiseerd dat je meteen in zo'n systeem wordt gezorgd, waarbij je ook een diagnose nodig hebt om geld te krijgen, om hulp te krijgen. En ja, we hebben dat systeem zo, zeg maar uh, uh, uitgebouwd en gespecialiseerd dat daar talloze kinderen in uh, verdwijnen, uh, verdwalen en er ook zeg maar, niet meer uh, uh, uitkomen met de vaardigheden om maatschappelijk te participeren. En nogmaals, kijk naar die. Waar jongscijfers zijn. Mm. Die kinderen komen voor een heel groot deel uit die sectoren. Maar dus ik zit dan toch te denken, het niet... is natuurlijk, je kunt zeggen, het is de overheid die dit soort dingen bepaalt, of de school die het bepaalt. Maar er is natuurlijk een moment gekomen dat de ouders steeds sneller aan de bel zijn gaan trekken. Dat hun kind het niet naar behoren doet, of dat er een probleem is. Of... Ja, de, de, de, in het onderwijs zijn, is het meestal de school die signalen afgeeft. Uh, maar het patroon van. Er is een probleem, laten we een deskundige inschakelen. Dat zie je ook in gezinnen. Dat klopt. Dus ja. is een veel breder maatschappelijk... Je ziet het ook op straat. Als er jongen zijn die rondhangen, die problemen veroorzaken... roepen wij daar deskundigen bij. En we gaan bellen naar de burgemeester. Wat is dat dan? Is dat niet meer vertrouwen... Nou, onze, samenleving... onze eigen capaciteit? Dan? Nou, Eigenlijk is het precies dat. Uh, precies het, het, het niet met geloof hebben dat wij in staat zijn... om met elkaar problemen op te lossen. Ik heb eens een boekje geschreven, dat heet Het opvoeden verleerd. We denken dat we... Behandeling nodig hebben, terwijl ik denk, nee, gewoon goed opvoeden... ook al kost wat moeite hè, en is dat lastig, is de oplossing. Uh, maar waarom lukt dat dan niet meer? Uh, we hebben de samenleving wel heel erg gepsychologiseerd. Hè. We hebben uh, ook al alle problemen die er zijn... gaan we meteen alle dingen achterzoeken en dan willen we dat deskundige naar kijken. En dat is ook wel natuurlijk een verwovenheid dat dat kan. Alleen dat hebben wij in, met name in Nederland heel erg overdreven... En uh, dat kun je beschouwen als grote zorgzaamheid. Hè? Dat is het ook wel. Maar wel een zorgzaamheid die op een gegeven moment... verstikkend wordt voor de hele samenleving. Uh, waardoor we op dit moment 1 op de 7 kinderen hebben in Nederland... die een indicatie heeft voor of speciaal onderwijs... of jeugdzorg, of GGZ, of ja. LVG-zorg. Nou, LVG, wat is dat? Lichtverstandelijk handicapzorg. Dat zijn dus echt enorme aantallen. Dat betekent in een klas dat dat 4 kinderen... Dus laten we zeggen, wij komen in de kleuterschool binnen... of in de basisschool, de eerste groep... Vier van die kinderen die er binnenkomen, die zullen binnen korte tijd zullen die in een speciale voorziening zitten. Nou, dat is bijna niet voorstelbaar dat we dat zoveel probleemkinderen hebben, niet eens in Nederland. Hè. De, het gaat juist heel goed met de jeugd in Nederland als je kijkt naar cijfers over gedragsproblemen, psychische problemen, schoolproblemen. We hebben eigenlijk ook, dat is het paradoxale, de meest gelukkige, gezonde jeugd ter wereld. En tegelijkertijd beschouwen we die jeugd als zeer problematisch en hebben we allerlei voorzieningen ingericht om de problemen van die jongeren. Aan te pakken. Dus er zit een rare paradox in onze samenleving. Ja, ik zit alleen te denken, misschien doordat we etiketteren, zeg maar, doordat we snel een diagnose stellen, is, kun, je ze uit, kun je ze beter helpen en leidt het uiteindelijk wel tot meer geluk? Ja, als je die diagnose maar niet gebruikt om het kind, wat ik noem, te exporteren, te exporteren naar een voorziening, maar te, in, te, te, te investeren in die opvoeding. U vindt echt dat er veel te makkelijk die stempeltjes worden gedrukt op kinderen? Ja, en een stempeltje in de zin van een diagnose die je niet meer zelf kunt oplossen. Ik vind dat je uh, veel van die diagnoses, hè, dat je die uh, best mag stellen. Omdat je erbij moet zeggen, en dat wordt dus een uitdaging, een opdracht voor de opvoeders. De ja. ouders, de leerkrachten, de mensen eromheen. Uh, en ja, in de meeste landen gebeurt dat ook. Vandaar dat wij zo'n absurd hoge aantallen kinderen in zorg en speciaal onderwijs hebben... in vergelijking met andere landen. Ja. Dat is ook, het is wel een heel typisch Nederlands patroon. Hebben het nu, u zegt vanuit het principe vind ik dat passend onderwijs zou het goed zijn. Meer kinderen naar regulier onderwijs. Maar dan moeten er wel bepaalde veranderingen uh, doorgevoerd ja, worden. Dan moeten die leerkrachten maximaal geholpen worden. Maximaal deskundig worden gemaakt. Ook beter worden opgeleid. Uh, dan maken meer kinderen een kans uh, om in het gewone onderwijs te kunnen ja. opgroeien. Het gaat nu, en nu is het zo dat een kind als het een gedrag of leerstoornis heeft... of zo'n etiket krijgt hè, waar we het net over hadden... kreeg hij een rugzakje, dus uh -huh. eigenlijk een, een persoonsgebonden budget voor extra begeleiding. Straks komt dat bij scholen, als een gewoon, uh -huh. die krijgen gewoon een totaalbedrag van hier moet je het mee doen. Ja. Dus het is zo'n schoolbestuur om dat uh, te gaan organiseren. Ik wil daar zo meteen met u over doorpraten of die daartoe in staat zijn en hoe die dat moeten gaan doen... Ik heb begrepen dat u daar ook wel wat nodige kritiek ja. op heeft... en het vertrouwen wat daarin ontbreekt. Maar eerst even muziek. Dat is volgens mij ook weer helemaal in de thematiek van kinderen, meneer Hermans. Ja, ik, ik heb een, een, een, liedje, een, een, koor, een kinderkoor uitgezocht, een jongenskoor. Dat heet L'Ecouriste, een Franse film. En uh, dit nummer uh, heet uh, «Vois sur ton jamais», dus let op jouw levenspad... En het gaat over een, die film gaat over een, een kostschool waar allerlei uh, gewone kinderen binnenkomen die daar hun ouders worden geplaatst. Maar ook een aantal kinderen die daar geplaatst worden omdat ze nogal wat gedragsproblemen hebben. En dat dan zie je hetzelfde patroon wat ook zeg maar, in het reguliere onderwijs gebeurt. Dat men probeert die kinderen naar andere instellingen te sturen waar ze meer gespecialiseerde hulp kunnen krijgen. Nou, een van die leerkrachten die ook in zijn vrije tijd een koortje leidt. Die is het er niet mee eens en die probeert de sterke punten te vinden... van de kinderen die anderen zo lastig vinden. En dat doet hij via muziek. En, nou, en daar heeft hij een mooi koortje van gemaakt. En dat is ook heel succesvol. En daardoor blijven er meer kinderen dus in die gewone kostschool zeg maar. Omdat ze daar ook plezier ervaren, gemotiveerd raken... en dus ook beter gaan leren en zich beter gaan nou ja, gedragen. Het is helemaal een, een lied naar uw hart, als ik het zo hoor. Ja, ja, ja, ja. Hoe heeft u ja. dit gevonden? <laughs> Nou, toevallig. In Frankrijk zijn er veel van dit soort films... over de jeugd en over kinderen. En ik, vind, ja, ik ben pedagoog, dus ik vind dat fascinerend om te zien. Überhaupt dat de samenleving daarvoor interesseert. In Nederland heb je dat niet. Nee. Uh, we hadden vroeger wel Siske de Rat... Hè, en, uh, en, en uh, ja, misschien wel veel over voor Bartje, maar daar is het ook wel mee opgehouden. In Frankrijk gaan die films door. En pedagogische vraagstellingen uh, uh, tot een, een, een film maken, tot echt een drama. En ook een bioscoopfilm, dus niet een film voor tv of uh, documentaire, maar echt een bioscoopfilm. Nou, dit vond ik een hele mooie film. En ik vind, ja, dit nummer is natuurlijk heel toepasselijk voor dit vraagstuk. Ja. Franse muziekkeuze van mijn gast van vannacht, hoogleraar opvoedkunde Jo Hermans. Toch Als een stijl Engeltjes en Rembengeltjes bij elkaar. Prachtig. Ja, ja, ja, die onschuldige kinderstemmetjes. Hè? Ja, ja, ja. ja zo gaat dat dus. Ja. Hij heeft zelf ook in een koor gezongen, zei u net. Hè? Ja, in een jongskoortje. En ja, ja. En, uh, ja. Ook goed bij stem? Ja, ja, dan ben Toen ik ben heel benieuwd hoe dat klonk. Ja, ja, ja, ja. Toen nog ja, wel. Ja. Toen nog wel, ja. ja. <tik> Volgens mij was dat in Limburg gebruikelijk ongeveer, toch? Dat alle kinderen in een koor gingen zingen. Ja, maar dit was wel een. Iedere leerling die op dat. en die school kwam, die moest voorzingen. Voor in een van de paten. En dan werd je al, zeg maar, nou, in de eerste week werd een groepje van tien of zo... uit die geloof ik, die honderden die binnenkwamen geselecteerd, die een mooie stem hadden. En die mochten dan de missen zingen voor die paters eh, in oh, de kerk okay. op zondag en zo. En, uh, maar op zich was een hele leuke ervaring. En daar zat maar u bij. Heel, ja, allemaal brave paters moet ik zeggen. Het is geen netjes gelukkig. Gelukkig, gelukkig. Ja. Ja, ja. Het passend onderwijs, daar uh, hebben we u voor uitgenodigd om daarover te praten. En, nou, ik weet niet of u een beetje... of Zit u op Twitter toevallig? Nee. Hermans? Nee, nee. Nou, dat Tweets, die was vandaag natuurlijk trending topic. Dat zou, ja. Maar zoveel mensen die echt zo fulmineren op het passend onderwijs aan zich. Ja. Waarvan nu dus al heeft gezegd, van, dat is niet recht. Nee. De bezuinigingen, daar kunnen we het wel over hebben. Ja. Leidt 300 miljoen uh, onherroepelijk tot grote problemen? Um, in ieder geval uh, is nu het imago van passend onderwijs uh, geworden tot een soort bezuinigingsoperatie. Terwijl het bedoeld was als een nieuwe hoop voor kinderen ja. om toch zoveel mogelijk gewoon te kunnen opgroeien tussen andere kinderen. En kan dat, en dat ook als er 300 miljoen wordt bezuinigd? Ik, ik denk het wel, um, omdat, uh, maar dan zou je naar die wet moeten kijken. Er worden en die voorstellen van de minister ook op, op allerlei onderdelen wordt er ook gesneden in bureaucratie. Bijvoorbeeld, de, wil je nu in een speciale school komen, dan moet, moet dat gaan via een zogenaamde slagboomdiagnostiek. Hè, dat van de regionale expertisecentra. Je ja, kan je hele redelijke woorden gebruiken. En dan wordt er uitgebreidere diagnostiek toegepast. En dan wordt gekeken of je dan naar zo'n speciale school mag. En dan wordt je dat toegelaten. En dan moet dan ook nog ieder jaar herhaald worden. Nou, die dingen die vervallen, dus die REC's, worden opgeheven. En dat is een van de bezuinigingsoperaties geweest. Wat heel dom is geweest, dat daar ook de ambulante begeleiders... die ook in die REC's werkten, in die REC's werkten... Ja. Uh, uh, regionale expertisecentra... dat die meteen ook zijn bezuinigd. En die mensen heb je straks dan juist nodig. Dus ja. ze zullen straks weer moeten worden aangenomen... Uh, in het kader van de invoering van het passend onderwijs. Dus dat is eigenlijk een hele domme manoeuvre, vind ik, geweest... om dat nu zo te doen. Maar... Ik denk dat je met dit geld het uiteindelijk wel uit kunt komen. Want dat is, u maakt geen vrienden met de 50.000 leerkrachten die nee. vandaag hebben gestaakt. Nee, nou, dat is ook niet mijn doel. Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen een goede toekomst te proberen te geven. Om, in ieder geval om met maar dat mij... is hun doel ook hoor, van de mensen die vandaag in de arena waren. Nou ja, ik, ik, ik, ik was het ook wel eens, want mensen zeiden van uh, de vakbonden. Hè, want die hebben, die, hebben dit, die hebben ook wel een bepaalde vorm van demagogie toegepast door alleen het probleem te benoemen. En niet te kijken naar de voordelen die dit ook voor kinderen kan hebben. En dat is eigenlijk wat we voortdurend ook doen in dat hele speciaal onderwijs. Kijken naar de problemen en niet kijken naar de mogelijkheden die kinderen ook hebben. Zoals dat meisje zei, ze wisten niet dat ik iets kon. Ja. Terwijl dat positieve je vooral naar voren zou moeten halen. Dat is een mooie een vergelijkbare situatie. Er is een ongeveer gelijk bedrag als in het speciaal onderwijs omgaat. Dus 3, zoveel miljard. Waar dan zo'n 10% op bezuinigd wordt. Uh, 3,7 miljard uh, speelt ook in de jeugdzorg. En GGZ voor kinderen en jeugd. Dat bedrag wordt ook door de Rijksoverheid uh, nu overgeveld. Maar nu niet naar scholen sturen, maar naar gemeenten. Een vergelijkbare operatie. Dus de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd. Ook daar wordt 10% op bezuinigd, 3 miljoen. 300 miljoen worden daarop bezuinigd. De gemeente hebben gezegd, daar doen wij niet moeilijk over. Want we weten zeker dat we dat veel beter kunnen dan het Rijk. Dat we dat efficiënter kunnen dan het Rijk. Dus wij kiezen voor de positieve inhoud. Ja. En niet om een strijd gaan voeren, een achterhoedegevecht gevecht te gaan voeren... over een paar honderd miljoen. Hè, want 300 miljoen op 3,6 miljard is natuurlijk best wel veel... maar ook niet, zeg maar, en, en, uh, daarmee verdwijnt dat geld niet helemaal. We houden genoeg over om toch een goede jeugdzorg... in onze gemeente te kunnen realiseren. En ja, dat is ook een houding die je ook kunt hebben. En u zegt, die hebben de schoolbesturen niet? Die, nee, die hebben de schoolbesturen niet. Uh, en dat heeft er wellicht ook mee te maken dat passend onderwijs... zoals de minister dat bedacht heeft ook wel nog wel heel vaag en heel bureaucratisch is. Het is een beheerswet, het is nog geen inhoudelijke wet. Maar goed, dat is dan aan die schoolbesturen... om daar dat, toch mee precies, aan de slag te gaan. Ja, maar dat, de, de, die schoolbesturen die zeggen... ja, maar we willen eerst dan wel die, onze plannen hebben... en te kijken wat ze kosten voordat wij al uh, bezuinigd worden. Daar hebben ze natuurlijk ook geen ongelijk in. Dus er is een spanning ontstaan... Uh, die, uh, die, uh, ja, die, die destructief is voor de, voor de ontwikkeling van goed kwalitatief uh, speciaal ja. onderwijs in Nederland. Maar zou een schoolbestuur dan niet gewoon zelf moeten zeggen... oké, okay, de plannen zijn onduidelijk, maar het gaat om het belang van kinderen. Dus wij gaan gewoon ja. ons eigen plan trekken. Ja, ik denk ook niet dat, dat er veel schoolbesturen aan het staken waren vandaag. Het zijn vooral de mensen in de werkvloer die ja. nu inderdaad denken... Van, er komen kinderen op ons af waar wij niks mee kunnen. En daar hebben ze gelijk in. Maar... Dat het gaat dus niet mis zo. bij die besturen? De, die, die, nou, de, de, het gaat mis als schoolbesturen zo slecht met hun uh, leerkrachten communiceren... dat die leerkrachten niet weten wat passend onderwijs is. Ja. En als het ware alleen maar fixeren op dat probleem. Het rechte probleem nogmaals, maar fixeren op dat probleem van die bezuiniging. Maar is dat te voorkomen dan? Kun je als bestuur het zodanig inrichten op jouw school dat het niet tot die problemen moet nou ja, leiden? Dat, dat, dat zou best lastig zijn. Het gaat niet alleen om schoolbestuur. Het gaat om samenwerkingsverbanden van schoolbestuur. Er worden nieuwe regio's gemaakt in het land. En dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. En dat is ook voor gewone leerkrachten heel lastig om te snappen wat er aan de hand is. Want je dus... moet eigenlijk als reguliere school gaan kijken of als regio. van nou, We hebben zes scholen. Laten we nou die school zich vooral laten richten op kinderen met een concentratieprobleem. Ja. Die, kinderen, die school richt ja. zich op kinderen met een ander probleem. Dat kan. Maar ze kunnen ook zeggen wij gaan alle deskundigheden die we hebben uh, mobiliseren in een soort uh, vliegende team. En die laten we langs scholen gaan. Of we detacheren mensen op scholen. Iedere school twee, drie ambulant begeleiders. Die uh, de leerkrachten kan ondersteunen. Die ook extra in de klas kan komen. Ja. Die ook kan zorgen dat er andere dingen worden ingeschakeld. Zorg voor kinderen van buitenaf. Maar als wij dit kunnen verzinnen, meneer Hermans... dan moeten de schoolbesturen daar toch ook men, toe in nou, de, de, de, de, de, uh, Laat ik zeggen, men is druk bezig. Uh, maar ik moet zeggen, ik, ik kom wel veel in dat land. Uh, ik geef ook nog wat lezingen op dit terrein. Ik... Ik merk nog niet dat er heel erg visionair gedacht wordt over dit onderwerp. En blijft toch een beetje hangen in... En het is het onderwijs ook een beetje eigen. Hè? Dat zijn ze ook een opgegroeid, opgevoed door de overheid. Met voorschriften, regeltjes, wetgeving, financieringstroom. Men blijft daar vaak een beetje in hangen. En ik mis eigenlijk de, de visionaire blik op het belang van het kind. En wat we met deze kans die we krijgen school besturen, Want je krijgt plotseling heel veel macht, heel veel ruimte om te doen. Wat je nou uiteindelijk zelf goed vindt voor het kind. Om daar nou iets moois van te maken zij dus benaderen het totaal. Dat ik ja, u, u, u, u komt voor het schoolbestuurden denken ja lekker even gepositivo. We moeten 300 <laughs> miljoen bezuinigen, maar uh, u brengt het als nou eindelijk de kans om eens het in te richten zoals je het zelf zou willen. Ja, zo kun je het ook zien. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar als ik u zo, zo hoor, hoe hoe kijkt u dan aan tegen de invoering uiteindelijk? Want dat stemt weer nou, weinig op. Nee, dat, dat, is een, dat is heel dat is een klungelig gegaan natuurlijk. Eh, maar onder... dan zijn kinderen dus uiteindelijk wel de ja, dupe nee, van het passend dat, onderwijs. Nou, ze zijn niet in de dupe van het passend onderwijs. Maar de manier waarop eh, schoolbesturen en eh, landelijke besturenraden... en vakbonden en ministerie uiteindelijk eh, dit eh, op zich goed idee in de praktijk... Proberen waar te maken of proberen te realiseren. En dat lukt ze niet zo goed. Ze worden het er niet over eens, ze mm. hebben daar ruzies over. Uh, er is te weinig visie, vind ik. En dan krijg je inderdaad uiteindelijk dat het een, een, een rotzootje wordt waar inderdaad kinderen alleen maar last van hebben. Dus maar er moet iets gebeuren. Dat ja. moet ook duidelijk zijn. Hè. We kunnen niet op dezelfde schaal doorgaan met kinderen buiten het maatschappelijke leven te plaatsen. zoals we nu aan het doen zijn. Dus dat, dat moeten we. Er moet echt iets gebeuren. Dus niks doen kan ook niet. Mm. En dan is een. Uh, en de lijn van passend onderwijs is in ieder geval nog iets waarvan ik denk... inhoudelijk zit daar wel een goede basis onder. Laten we nou proberen die eens een keer waar te maken. Ja, want u zei voor de muziek heel kort van... nou je zou uh, uh, leraren bij moeten scholen in het reguliere onderwijs... dat ze beter in zit staat ook, zijn. zit ook in de plannen, 100 ja. miljoen per jaar. Ja. Dat zou er dan extra naartoe gaan, ja, de klassen kleiner. Klassen kleiner, uh, meer, dat betekent ook meer mensen in het onderwijs, en het reguliere onderwijs, hè, de ambulant begeleiders. Maar die... dat strookt zo niet met de plannen die je hoort te bezuinigen. Dan gaan er uh, ja, naar verwachting wel... 6000 man uit. Ja, maar het staat wel gewoon, ja nu hè, met die drie, maar ja. dat, dat staat wel allemaal netjes op papier in het passend onderwijs. Dat dat, uh, dat dat ook in de wet wordt vastgelegd, dat dat zo gaat gebeuren. Sterker nog, straks krijgen de scholensturen uh, de beschikking over. Uh, alle middelen, hè, leningen, financiering, begeleiding die nu door die RECS wordt, uh, wordt uitgevoerd. Om naar eigen inzicht in te zetten in het onderwijs dat valt onder hun, onder hun verantwoordelijkheid. Ja. En dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Maar ik hoop dat een visie ontwikkelen die ervoor zorgt dat zoveel veel mogelijk kinderen uh, zo plezierig mogelijk en zo goed mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen opgroeien. Hebben leerkrachten daar zelf nog stem in? Wordt er naar hun nou, geluisterd? Nee, dit, dit soort beleidsprocessen gebeuren eigenlijk uh, volledig buiten de werkvloer. Dus dat ook is natuurlijk heel frustrerend. Ja, ja, ja. Zij zijn degene ja, die moet ja, ja, uitvoeren. Ja. Ja, Zij hebben waarschijnlijk gedachten over hoe je dat kunt doen. Dat is zo. Des onderwijs he, van bovenaf gedicteerd en daar bedacht. En dan moet, de, moet men het beneden maar uitvoeren. Dat is natuurlijk ook heel erg slecht. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat nu bij die gemeente gebeurt. waarbij de jeugdzorg wordt overgegeven. daar zie je overal in het land dat instellingen, werkers in de, met ouders bij elkaar komen in, in honderden duizenden bijeenkomsten... om te kijken van hoe gaan wij dit nu ja. met z'n allen op lokaal niveau... gemeentebesturen, eh, scholen, eh, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondsoorginstellingen... hoe gaan wij dat vormgeven? Dat is een veel positiever en veel productiever proces... waar veel meer ouders en kinderen ook heel snel eh, zeg maar de vruchten van zouden plukken... dan dit moeizame bestuurlijke gemanoeuvreer in het onderwijs. Hoe, hoe kijkt u, ik probeer nu een beetje... Samen, wat aan de ene kant zegt u die, die plannen, hè, passend onderwijs, dat deugt. Maar de manier waarop het waarschijnlijk wordt uitgevoerd en die 300 miljoen, dat leidt wel tot problemen. Hoe kijkt u dan er tegenaan hoe wij over vijf à tien jaar met kinderen omgaan die een gedrag over leerstoornis zijn? Ja, hebben? nou, ik vertrouw uiteindelijk toch wel op de kwaliteit en de, de, het idealisme in de scholen. Ik denk dat we langzaam door, door krijgt, toch doorkrijgt welke mogelijkheden er zijn. En zodra dat proces zijn tot op de werkvloer doordringt vertrouw ik er wel op dat daar ook iets goeds mee gaat gebeuren. Maar we moeten even door die bureaucratische molen heen... van bestuurlijke maatregelen en wetgevingstrajecten. En, en ja, stel je ook voor, die besturen, die schoolbestuur, die moeten dus op regionaal niveau plotseling... met elkaar afspraken gaan maken. En nu weet ik of je, school, of je schoolbesturen kent. Maar dat zijn natuurlijk ja, professionele organisaties... die zijn gericht op geld verdienen. Of niet geld verdienen, maar op in stand houden van, van, hun, van hun organisatie. Groter onder worden, andere. zorgen voor goede, goede CITO-scores, toch? Ook dat. Hè, de, het, het onderwijs wordt heel erg afgerekend op leerprestaties... en niet op uh, ja. zeg maar volwaardige mensen. Of maar dat is ook iets wat diezelfde overheid heeft gestimuleerd. Ja, ja gelukkig komen ik daar een beetje van terug. Je ziet nu dat uh, de inspectie van het onderwijs ook bezig is met het ontwikkelen van... het, het toetsen van het onderwijs niet alleen op leerprestaties... maar ook op de ontwikkeling van kinderen, sociale emotionele ontwikkeling. Dus ook daar zie je langzaam die omslag komen... Hè. Uh, maar er is natuurlijk vanuit de samenleving een hele grote druk op scholen om te presteren. Om zo, zo, zo slim mogelijk, uh, zo goed mogelijk opgeleide kinderen te produceren. Ja. Die landen die internationaal liefst zo hoog mogelijk scoren. Ja. En die zo veel mogelijk kunnen bijdragen aan de kennis. Uh, dat is uh, natuurlijk van... ook weer, ja, daar hebben we geen tijd ja. meer om het over te hebben. Maar het is natuurlijk ook weer een ontwikkeling dat iedereen wil dat zijn kind het het beste doet. En dat dat misschien ook nog meer druk nou, geeft voor uh, een kind. Weet je, we hebben nogal wat onderzoek gedaan naar wat ouders verwachten van de toekomst van hun kind. En ver weg de meeste ouders. Spreken niet over presteren, maar over uh, geluk, goede relaties met anderen, uh, veel vrienden en uh, uh, vooral uh, echt tevreden zijn met zichzelf. Hè. Dus veel van zelfvertrouwen. Dat zijn de dingen die mensen noemen. En natuurlijk willen ze ook dat hun kind goed presteert, maar voor verreweg de meeste ouders is dat niet het einddoel. Dat is toch wel fijn, ja. toch? Dat dat zo is. Ja, ik, dit moet dat ik, zijn ik, mij dan weer een beetje genoeg. Ja, nee, Als kind krijgen uh, zeker geen slechte opvoeding. Nee, nou, gelukkig. Ik wil straks met u, als u thuis zit te luisteren... in een tweede uur, dus na één uur... hebben over dat passend onderwijs. En met name uw ervaringen daarin. Heeft u misschien kinderen... Kleinkinderen, waar u nou bij betrokken bent, die een, een, een etiket hebben, een gedrag of leerstoornis, die extra begeleiding krijgen. Of die misschien op het speciaal onderwijs zitten. Hoe gaat dat er dan aan toe? Wat krijgen zij extra? en Hoe werkt dat? Uh, zit u zelf in het onderwijs? Heeft u gestaakt vandaag? En uh, bent u iemand die in het speciaal onderwijs zit, bang is voor de baan en wilt vertellen hoe het er nu aan toe gaat? Bel dan vooral 0800-1121 is ons telefoonnummer. Dus 0800-1121. Dus uw ervaringsverhalen over dat passend onderwijs. En ik kan me ook voorstellen dat u naar aanleiding van wat mijn gast Jo Hermans allemaal heeft verteld... het helemaal niet met hem eens bent, of juist wel. Dan kunt u natuurlijk ook bellen op basis van uw eigen ervaring. Tot zo dus graag na één uur. En u meneer Hermans wil ik heel erg bedanken. Ik vond het erg verhelderend en interessant voor uw verhaal. wel thuis voor zometeen. Dank u wel.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 In het bezit van het de bibliotheek-diploma de C. vrouw, twee kinderen. zou graag in aanmerking komen voor de vacature van bibliothekaris. Bart, komt morgen sollicitant. Dat is toch zeker voor de plaats van meneer De Gruyter? Nee, hij komt voor ons. Balkan, om je aan.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 40.000 ongeveer. Mag ik eens kijken? Dat is de laatste lijst over de gebruiken bij de dood. Rr, en dat ik daar nou niks van afwist. U, u moet daar veel meer reclame voor maken. U, u, u moet de pers erbij halen. Alsjeblieft niet. Hoe minder mensen hiervan afweten, hoe liever het ons is. Oh ja? <lacht> Raar bureau. <lacht> en hier zou u dus komen te zitten? Er moet dan alleen nog een bureau bij.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 Dat is het argument. Het zal me benieuwen.